1 uur waterwalgemoed met het NWS-journaal. Edwin de Rooy van Zuiderwijn is blij met de bevestiging... dat prins Bernhard in 2000 een onderzoek naar hem liet doen. Premier Rutte heeft het onderzoek bevestigd in een brief aan de Tweede Kamer. Tegelijkertijd houdt de ex-man van prinses Margarita nog wel veel vragen over. Zo wil hij weten wat de rol was van de BVD... de voorloper van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst. Ook wil de Rooy weten of zijn moeder en zussen zijn onderzocht. En de Rooy gaat ook een schadevergoeding eisen van de staat.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 In oost is een man opgepakt die wordt verdacht van een reeks overvallen op Chinese restaurants in Zeeland. Hij heeft één overval in 2012 bekend. De politie onderzoekt of hij ook verantwoordelijk is voor overvallen op zes andere Chinese restaurants. De man van 41 is aangehouden na een tip van iemand die vond dat hij zich verdacht gedroeg in de buurt van een restaurant. Toen de politie hem controleerde bleek hij een wapen bij zich te hebben. Het bestuur van voetbalclub Heerenveen heeft een dreigbrief ontvangen van een deel van de eigen supporters. In de brief, die is ondertekend door knokploeg Heerenveen, worden de bestuursleden grof uitgescholden en ernstig bedreigd... als ze niet plaatsmaken voor een bestuur dat uit wat wordt genoemd echte vriezen bestaat. De politie onderzoekt de zaak. Het weer in de loop van de nacht wordt de bewolking dikker. De minimumtemperatuur ligt tussen de min 1 in het zuidoosten en plus 4 in het noordwesten. Overdag trekt regen of motregen over het land. Het is dan een graad of zeven. Dit was het NMS Journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Lex Bolmeijer. Dames en heren, ik probeer wanhopig een gesprek te voeren... met Stefan Hertmans, schrijver... zonder moralistisch te zijn of te worden... Dit is me vooralsnog niet gelukt. Ik leg mij erbij neer. Het gaat over zijn laatste roman, Oorlog en Terpentijn... die ik een prachtige roman vind. Echt fabuleus. Um, maar ik ben niet de enige die dat vindt. Het uh, boek gaat zijn gang over de wereld. En we gaan tot twee uur doorpraten met uh, Stefan Hertmans. U kunt inbreken in dit programma, dat weet u. U kunt bellen met 0800 1121 als u vragen heeft aan Stefan Hertmans. Bijvoorbeeld over zijn grootvader, over de manier waarop hij nu naar onze wereld van vandaag kijkt. Zijn vorige boek, hoe heette dat ook alweer, De Mobilisatie van Arcadia uit uh, vorig jaar, 2012, beschrijft onze wereld alsof wij voortdurend in een staat van paraatheid verkeren. En dat is dan wel grappig, dan hebben we het over nu, wij leven in vrede, maar we zijn dus eigenlijk ook opgeroepen voor een soort strijd. En wat is dan het verschil met het leven van zijn grootvader, die werkelijk werd opgeroepen voor de Eerste Wereldoorlog en beschadigd, Daaruit kwam, wat zijn onze verwondingen? Um, maar goed, uh, ja, dat, dat, dus nogmaals en 2. En als u een vraag heeft of een opmerking of een verhaal... over bijvoorbeeld andere grootvaders... want het contact tussen kleinkinderen en grootouders... is vaak van een bijzondere schoonheid. Um, weet je wat we nog helemaal niet hebben aangeraakt, Stefan... is... Toch die, en we hebben het wel even af en toe. Is het voorbij gekomen. Is de bijzondere ontstaansgeschiedenis van deze roman, Oorlog en Terpentijn. Um, het is een portret van je grootvader. Het is een roman, maar er is een bron, er is een document, en dat hm. maakt het zo bijzonder. Het is, het is. En wat, wat was het precies? Wat kreeg je in handen? Mijn grootvader is gestorven in april 1981, en ik denk eind 1980 of begin 1981 heeft hij mij twee cahiers geschonken uh, ouderwetse cahiers helemaal vol geschreven in dat weergaloze handschrift van voor de oorlog met kroontjespen en hij heeft mij gezegd kijk, misschien kun jij hier iets mee ik had nog niets gepubliceerd, maar hij wist dat ik ambitie had om te schrijven en ik beschouwde dat in eerste instantie als een, een daad van vergeving, omdat hij mij vergaf dat ik op mijn twaalf het uurwerk van zijn overgrootvader, dat heel de oorlog in zijn zak had gezeten, had laten vallen. Ik had letterlijk zijn tijd in stukken laten vallen en ik dacht: hij geeft mij zijn tijd nu terug. Ik heb die cahier 30 jaar niet durfd te openen. Waarom niet? Dat is één. Omdat een... ik bang was van de emotie. Um, ik had het ook te druk. Ik, bedoel, ja. ik ik ben geen schrijver die van subsidies heeft geleefd of zo. Ik heb altijd gewerkt fulltime. Ik heb altijd lesgegeven, ik had zin. Maar die emoties lijken mij iets belangrijker. Jongen. Ja, zo. die zijn veel belangrijker geweest. Ik heb mezelf altijd een rat voor ogen gedraaid... door te zeggen dat het de praktische omstandigheden waren. Maar, maar wat, natuurlijk wat ver, de emoties. Wat verwachtte je dan? dan waarom, waarom zou je de, een soort van overweldiging of zo... Wat, was, wat is het dan geweest? Ik heb ze... Telkens wanneer ik verhuisde, teruggevonden ergens in een ka kart van een doos, en dan sloeg ik dat open en dan zag ik op de eerste pagina letterlijk staan: Ave Maria, gratia plena. Ik zal hier mijn herinneringen opschrijven over wat er mij is overkomen. En dan, mijn lieve Gabrielle, ik ben vandaag aan uw graf geweest. Ik dacht ja, maar dit, dit, dit is te overweldigend, dit is te veel, dit is te dicht. Uh, dit dient niet voor literatuur. Het zou obscene zijn om hier literatuur van te maken. Er is al zoveel obscene bekend, literatuur. Waarbij ik veel bedenkingen heb. Uh, ik dacht, dit, dit is van mij. Dit is van mijn geschiedenis. Dit doe ik weer dicht. Dit is mijn het is Privé. Hij is van mij. En op een bepaald moment werd het 2010. Uh, ik uh, hield op met lesgeven. Ik was plots vrij. En tien dagen later... 10 oktober 2010... zat ik duizend kilometer van waar ik woon heel eenzaam in een huisje in het zuiden, in de bergen... zijn kayjes te lezen. En ik stond drie keer per nacht op, omdat ik kwam voortlezen. En ik schreef de hele tijd dingen op, omdat ik wist... ja, nu, nu explodeert die bom. Nu komt dat helemaal tot ontplooiing, tot, tot wat ik altijd gevreesd heb. Ik moet nu dit boek schrijven, ik moet niets anders meer doen. En de daaropvolgende jaren heb ik ook niets anders gedaan... dan dat proberen een stem te geven. Dus ik was bang van wat er op mij afkwam omdat ik wist dat het mij betrof. Ja. Wat ik het, want het boek is een, is een succes. Heb je een verklaring daarvoor? Ja, weet je... In, ik zeg altijd, er is een verschil tussen de manier waarop het in Vlaanderen wordt uh, ja. ontvangen en gelezen en in Nederland... In Vlaanderen gaat het natuurlijk over een stuk fundamentele geschiedenis. Dat land is kapotgeschoten tussen 14 en 18. Wij zijn de kleine muis geweest... die tegen de gigant Duitsland hebben gezegd... no pas eraan. Je komt er niet over ons grondgebied naar die Fransen toe... Nu, ik wil hier niet te veel ingaan op de geschiedenis internationaal... tussen de triple entente en de triple alliantie... maar we kunnen er straks wel even op terugkomen. Een heel boeiend verhaal. Maar de Eerste Wereldoorlog is getekend door het feit... dat je eigenlijk geen schuldige kunt aanwijzen... voor een van de meest afschuwelijke slachtingen die er ooit zijn geweest. Die slachting is er ook gekomen omdat men niet voorbereid was op de technologie... Men wist niet dat dat soort dingen zouden gebeuren... wanneer je dat uittest op mensen, letterlijk. Ja. Er zijn veel technische voorbeelden van te geven. Nederland is veel meer getekend door de morele vraag... die zijn opgeroepen naar aanleiding van de Tweede Wereldoorlog. Ja. In de eerste waren jullie neutraal. Waarbij ik ook nog bedenkingen heb. Maar goed, het is een andere ja. zaak. Uh, maar Vlaanderen is kapotgeschoten toen. En zelfs de huidige politiek, separatistische sentimenten... Um, de opkomst van het Vlaams Belang tevoren en nu N-VA... Um, die zich in het centrum van de Vlaamse politiek bevindt voor het ogenblik... dat alles heeft volgens mij te maken met sentimenten... die gekweekt zijn in de loopgraven. En tegelijkertijd was het een international war. Kijk, de Tweede Wereldoorlog, daar was een slechterik. Daar werd we het al altijd allemaal heel makkelijk gehad... We wisten aan welke kant we stonden. De eerste is veel minder comfortabel. En ik denk dat het verschil tussen Vlamingen en Nederlanders... wanneer het over morele kwesties gaat... meestal voegt men dat terug op... die zijn katholiek en die hebben zo'n rare moraal... en wij Nederlanders zijn protestant en transparant. Voor mij is dat verhaal afgedaan. Dat is een, een, een ja. mooi verhaaltje als we elkaar kunnen vertellen. Maar als je kijkt naar de verschillen die we hebben... In onze ervaringen tussen Eerste Wereldoorlog bij ons ja, ja. en Tweede Wereldoorlog bij jullie, dan snijdt dat veel mee hout. Daar hebben we volgens mij onze houdingen bepaald. De Tweede Wereldoorlog is een wereld met duidelijk een slechte en een goede kant. Maar de Eerste was een wereld van morele verwarring. En ik geloof dat Vlamingen nog altijd in dat ingewikkelde land waar wij wonen. meer verwantschap vertonen met morele verwarring. Ja, ja. Want dat hebben ze toen voor eens en vooral zo grondig ingepeperd gekregen... dat dat uh, eigenlijk nog steeds een belangrijke rol speelt. Um, wat, wat, wat het voor mij ook het, het, het wonder is van dit boek... aan de ene kant uh, ik, uh, geef je die geschiedenisprijs, die cahiers van je grootvader... dus dat is een verhaal van één man die zijn leven vertelt. Nou, dat is een soort schat die je krijgt als schrijver... Um, en, en dat heeft iets heel documentairs. En je komt heel dicht bij bijvoorbeeld een jongen... die in een ijzergieterij heeft gewerkt. Dat heeft je grootvader gedaan, dat heeft hij overgeschreven. Dat is een fabuleuze passage. Ja, je zou hem bijna even voor moeten lezen om, om, het, om het voelbaar te maken. Het vuur van het smelten en de hel die dat was, et cetera, et cetera. Dus dat is heel documentair. Hetzelfde geldt voor een jongen van 23 zijn... en in de loopgraven moeten vechten... Tegen, nou ja. en dat is één en twee, en vervolgens al die aspecten van je, het leven van je grootvader die je al, waar je een aantal over verteld hebt en twee, er zit ook een soort structuur in en wa waardoor je denkt hé, ik word, dit kan niet, dat kan niet een, een mensenleven kan niet zo'n bijna wonderschone structuur ook nog hebben als, als hier in het roman is, dat is volgens mij het, de magie van het boek ja, maar dat is ook het verhaal van mijn afzien met deze erfenis. Uh, zoals ik al zei, mijn redacteur heeft me op een bepaald moment uh, gebeld en gezegd: Je moet ophouden met te proberen zijn stem te hebben. Je moet je eigen stem hebben. Mm. En toen ben ik inderdaad begonnen met mijn verste herinneringen aan hem: aan een strand in Oostende op een soort James Ensor-strand, 1958. Nou, dus, ja, want als, als, als, als je niet meteen weet bij James Ensor wat je bedoelt, dat is strand, zon. Zomervakantie. Ja. En dan zitten daar twee mensen in het zwart gekleed. Ja, nee, ook Ensor is natuurlijk. Uh, dat is Oostende. Dat is de hele mythe van de stad Oostende. Ja. Een heel bijzondere Jij stad. Ja, je ging daar op vakantie. Uh, ja, ja, maar het is ook de stad van Arno. De, de grote anarchistische muzikant uit Vlaanderen die uh, in Brussel woont en in een soort van raar Frans en Engels zingt. Um, het is een heel heftige stad het is een stad die ook zoals de Fransen zo mooi zeggen un peu de la is, een beetje vervallen en die tegelijkertijd heel die heftigheid heeft van een grote kunstscène omdat hij daar aan dat einde van België ligt hij was ooit uh, geconcipieerd als het verlengstuk van Brussel de Brusselaars moesten naar de kust kunnen de eerste autosnelweg zoals we dat noemen is aangelegd tussen Brussel en Oostende om de Brusselaars en ook de koninklijke familie toe te staan... om snel naar de kust te gaan. Dus dat hele Ostende is al zo'n idee van na de oorlog... het wordt beter met ons. Dit kapotgeschoten land, twee keer. Hè? Eerst kapotgeschoten, dan bezet in de Tweede Wereldoorlog. Het, het wordt beter met dit land. En ik zie hem zitten in dat Ostende. En vanaf dat moment had ik ook iets te pakken. En om terug te keren op je vraag hoe ik dat dan bewerkt heb. Vanaf die herinnering in Oostende had ik zoiets van... oké, okay, nu, nu zie ik hem voor mij. En nu moet ik mijn verhaal over hem vertellen. Maar tegelijk dacht ik... ik moet ook wel zijn verhaal vertellen. Vandaar dat je in de roman een soort triptiek krijgt. Een soort drieluik. Met in het eerste deel... de heilige Martinus. Eh, want het gaat eigenlijk over een heilig leven. De heilige Martinus als kind. Arm op zijn klompen. Gent. Industrie. Grauwe wereld voor 1900, stinkend na jute, nat hout... paardenvijgen en brandnetel, de stad toen. Het middendeel, hij die rechtstreeks aan het woord komt... in de eerste persoon, met dagboeken die ik bijna letterlijk heb uh, omgewerkt... voor dat deel over de oorlog. En dan dat derde deel, waarin zo iemand zijn leven een epiloog wordt. Een man die in de jaren 50 electroshocks krijgt... omdat hij paranoïde geworden was... En ik kan u verzekeren, elektroshocks in de jaren 50, mm. dat was niet zachtzinnig. Men heeft die man twee, drie, vier keer gebroken. Dus dat is dan een, de, de, de grote structuur, de macrostructuur zou je kunnen noemen. Maar er is een heel vernuftig spel met motieven. Die, uh, ja, dat, kan je, dat kunnen we eigenlijk niet uitleggen, want dat loopt via, de, die, via de, de schilderkunst zou je kunnen zeggen. De figuur van Venus, vaak geschilderd, ook door je grootvader overgeschilderd. Uh, en dat is een spiegeling van uh, het leven met één vrouw. En niet de vrouw van zijn dromen. Uh, ik ga je toch vragen om een... Maar als je het niet doet, dan doe je het niet. Uh, een fragment voor te lezen. Uit de roman. Oorlog en Terpentijn. En dan bedoel ik dat fragment waarin die... hij... Het is, het is een week voordat de Eerste Wereldoorlog uitbreekt. Pagina 150. Wil je dat doen? Mm -hmm. Even kijken, het is bijna een... Uh, ja, ik denk dat het hier zou moeten beginnen, ergens. Onderaan deze pagina. Hij is 23. <kliek> 1914. Jouw grootvader. Nu, vier jaar later en opnieuw in de zomermaand juli 1930. 1914 blijft hij even voor de massieve steenklomp met het opschrift staan die men ter nagedachtenis op de grote vlakte bij de haven is neergeboot voor de verongelukte uh, eerste uh, hoe moet ik dat zeggen eerste vliegenier uh, Daniel Kinet uh, hij loopt namelijk over de Vlakte van de toen nog voor grotendeels in aanleg zijnde uh, Gentse haven, bij Port Arthur zoals we dat noemen. En hij heeft die vliegenier leren kennen. Uh, hij, hij, hij heeft die, op een bepaald moment waren er in Gent 1910-1911 en ook tegelijkertijd van de wereldtentoonstelling waren er. Um, uh, luchtballons opgelaten en die Kine, die een, een, een vliegenier was... Uh, had hem dan gegroet en die man is verongelukt. Uh, en op die vlakte bij de haven loopt hij er langs... en brengt een groet aan dat uh, monument voor die vliegenieren. Dat staat er nog altijd trouwens. En even verderop moet hij dan over dat grote desolate landschap lopen met een groot dok dat in aanleg is voor de haven van Gent. En een eind van de eenzame voetweg... die hij door de verspreide bosjes en struiken moet nemen... staan loodsen met grote nieuwe wetse werktuigen. Op een van die loodsen leest hij entreprise de Armee. Het was een nieuw product, dat gewapend beton, schrijft hij in zijn memoires... waarover we in die tijd nog niets hadden vernomen. Dat zou hij snel genoeg wel doen. Juist omdat het beton van de Luikse Forten niet gewapend was met ijzer... hadden ze geen kans tegen de zware granaten... en het Duitse mortiervuur van de dikke Bertha. De weg die hij neemt over de haven is verlaten. Ergens hoort hij het eentonige deuntje van een tschiefchaf in de bosjes. Hij is nog een kleine kilometer van het bedevaartsoord van Oostakker Lourdes... Dat is iets meer dan een geweerschot op lange afstand, bedenkt hij. Zo'n 700 meter in die tijd. De zon zakt lager. De warmte van de dag blijft zinderen op de veldweg... en op het verlaten landschap op hem heen. Links van de weg is een lichte verhevenheid. Een soort dam of wal. Het valt hem op dat er jong gras door het mulle zand priemt. Wat erop wijst dat het er vochtiger moet zijn. Plots ziet hij enkele kledingstukken op een hoopje liggen, wit en blauw. De kleuren van onze lieve vrouw, denkt hij. Hij doet nieuwsgierig enkele passen in die richting, klimt op de lage wal en merkt dat er een zandige poel ligt. Meteen krijgt hij wat hij in zijn dagboek noemt de grootste schok van zijn jongelingsleeftijd. Een meisje van een jaar of 18 richt zich geschokken uit de poel op. Het water reikt amper tot haar knieën. Hij staat perplex. Het is de eerste keer dat hij een jonge vrouw naakt ziet. Zij van haar kant kijkt wat afwachtend, haast weer Daar staat voor hem iets wat hij niet kan geloven. Een gestalte die een heel andere wereld in hem opent. Een wereld die hij, uit de vroomheid en uit de verdringing die daarmee gepaard gaat, angstvallend gesloten had gehouden. Het meisje staat in het late zonlicht en lijkt af te wachten, maar bang ziet ze er niet uit. Zelf weet hij met zijn houding geen raad. Ik moet bekennen, schrijft de oude man, dat ik van streek was. Allerlei gedachten bestormden mij. Had ze mij zien aankomen? Waarom bleef ze niet onder water? Waarom lagen haar kleren op tientallen meters van de oever... zichtbaar wit en blauw voor iedereen op de wal? Of had ze wat hij noemt onkieze bedoelingen? Liep ze geen gevaar dat een werkman op weg naar huis haar greep... Er is geen struik of tronk in de omgeving van deze zomer 1914. Alleen het lage bassin beschermt haar op die godverlaten plek op deze warme late middag. Het zweet breekt hem uit. Het meisje kijkt nu haast glimlachend. Hij stamelt een verontschuldiging, voelt hoe zijn kraag knelt aan zijn hal, aan zijn hals, gebaard. Dat er niets aan de hand is. Draait zich om. Kijkt dan weer naar het meisje. Al die tijd beweegt ze niet. Alleen heeft ze traag haar linkerarm over haar borst gelegd. Hij ziet het donkerblonde toefje op haar onderbuik. Het beschaduwde glooienkje van haar kleine navel. De welving die aan de onderkant van haar jonge borsten... onder haar arm zichtbaar blijft. De rechte schouders en de haren die er licht overheen waaien. Dat alles dat hij alleen van schilderijen van eeuwen geleden kent... en dan nog alleen van prenten in onduidelijke boeken. Dat zoiets ook ademend en naakt en helder voor hem kan staan. In een ogenblik begrijpt hij iets... van zijn eigen onwaarschijnlijke argeloosheid. Hij wil haar vragen... Of ze niet bang is dat er iets zal worden aangedaan. Hij komt niet uit zijn woorden. Gebaart na een eindeloze minuut dat hij weggaat. Klimt hals over kop weer de wal over. Loopt snel weg. Voelt hoe het hem duizelt. Na vijftig meter kijkt hij om. Ze is blijkbaar uit het water gekomen. Hij ziet haar hoofd boven de wal. Hoe ze hem aankijkt als een nieuwsgierige eekhoorn achter een boom. Schrijft hij. Hij stapt haastig door. Zijn hart bonst in zijn keel. De lomendag, dag, de struiken en de eenzame vlakte lijken hem plots onwerkelijk. Ja. Passage uit Oorlog en ter Partijn van Stefan Hermans. Het, het... Ik vind het een, een ongelooflijk aangrijpende scène dit waar gebeurt, één, moet je vaststellen... dat heb je gevonden ongetwijfeld in, dat, in die cahiers van je grootvader... maar hier zit alles in. Alles zit erin, zou ik willen zeggen. De verwijzing naar de, de religie, het katholicisme. Die sfeer is aanwezig. De zinnelijkheid, dus het lichaam. Hij heeft nog nooit met een, met een vrouw gevreden. Hij heeft nog nooit een, een vrouw naakt gezien. Gezien, zelfs. Dat is die tegenstelling. Twee, de oorlog, die op punt staat uit te breken... De sfeer van het gewapend beton dat een rol zal spelen, wat er niet is. Maar ja, de, de, de, het is nog een week. Hij ziet daar een week na het fatale schot van Gavrilo Princip op Frans Ferdinand. En de schoonheid, dus de, de schilderkunst. Dus de, de vernietiging, het verderf, de stront, de schending aan de ene kant. De schoonheid um, aan de andere kant. Je denkt namelijk, dit is een beeld van. Dit is Venus van Botticelli. Ja, zeker. Ja. Ik dus, me dus is, af... is, is, is, Snap je, het is, het is, een, het is een, een, acht, een verzonnen beeld. Het is, een, het is een heel kunstzinnig. Het is een scharnierpunt in de hele roman. Dus dat kan hij nooit verzonnen hebben. Mm -hmm. dat, is het, dat is het. En, en, en dat, is niet, dat is niet de enige keer dat het in die roman. Dat, dat, dat je dat gevoel bekruipt. Dat er zit zoveel structuur in en verband. Terwijl het een documentaire is. Daar zit volgens mij. Voor mij de, het verbluffende. Ja, het, het verband tussen de documentaire in het boek en, en de roman... is een heel delicate balans. Men is me een paar keer gevraagd... ja, is dit wel een roman? Het staat nu eenmaal op het omslag, is dat wel een roman? Dus ja, wat, wat denk je? Het is ook geen historisch verslag. Uh, het is niet echt een roman, zou je kunnen zeggen... omdat de romans verzonnen zijn en ik deze roman geschreven op basis van wat mijn grootvader is overkomen. In sommige gevallen heb ik hem echt letterlijk gevolgd... in een aantal andere gevallen heb ik, hem, heb ik dingen in zijn plaats bedacht... die hij mij wel heeft aangereikt. Maar het gaat natuurlijk inderdaad over die hele wereld... waarin zo iemand plotseling in 1913 in totaal, 1914, in totale achtloosheid... staat voor een meisje dat uit een poel opreist. Hij beschrijft dat gewoon in zijn dagboeken. Um, ja, ik, ik, ik denk zelf als ik het boek zelf weer doorblader... hij heeft ons zijn, zijn, zijn geliefde, onze lieve vrouw... natuurlijk in haar blootje gezien. De, de ultieme hallucinatie <lacht> van de katholieke porno. <lacht> nee, maar dat is het dus ook. Het erge is dat hij in de, in de slag om Schiplaken... een van de ergste slagen die in Vlaanderen zijn gevoerd... op een bepaald moment ook een blauw-witte mantel ziet liggen. En dan denkt... Wat is dit en hij aan dat meisje moet denken. Maar het is het een of andere hoge militair die is neergeschoten. Hmm. Uh, nee, maar als je dat zoiets vertelt, ja. denk, er zijn dus allerlei elementen, draden die door het leven lopen van je grootvader en, en door jouw leven op zoek naar het spoor van je grootvader, waardoor je denkt, ja, maar dat is constructie. Ja, ja. de constructie is iets wat je moet maken... met wat voor is in het materiaal. En eigenlijk geloof ik op een bepaalde manier wel... in dat adagium van Hermans... dat er geen mus van het dak moet vallen... Ja. zonder dat ze moet terugkomen. Ja, Maar dan ben je als romanschrijver bezig. Ja, maar Terwijl alles is gebouwd op, op, op, op materiaal... dat je gewoon in je schoot geworpen kreeg. Dat is het dubbele van dit boek. Ja. En dat is, als ik dat in alle bescheidenheid zelf mag zeggen... dat is de magie van dit boek. Dat het allemaal zo in zijn plooien is gevallen... Dat het allemaal op zo'n geweldige manier uiteindelijk ook zijn structuur vindt. Dat je kunt zeggen, de hele structuur hangt aan elkaar van picturale echo's. Je weet wat een picturale echo is, hè? Nou, dat het, is... Het uh, al een, nee, Ik zeg gewoon oh nee. Ja. De, de Victoria Carpaccio in de 15e eeuw was daar een genie in. Mijn goede vriend Hubertuskis heeft me dat geleerd. Uh, je ziet bijvoorbeeld een, een, een, een leeuw, een leeuwenmuil maar de boom die daar een eindje verder geschilderd staat... heeft diezelfde structuur van die muil. Er zijn ja. alle mogelijke ironische verwijzingen mogelijk in een schilderij... waardoor je zo'n schilderij dieper gaat lezen. Nou, dat was in dat leven ook zo. Ik zag voortdurend ja. uh, picturale echo's. Ik zag uh, narratieve echo's. Ik dacht, maar dit heeft met dat te maken. En het feit dat je baseert op een geschreven document... waarvan ik je tussen haakjes ook moet zeggen... Ik heb me twee jaar na, dat ik er al mee bezig was gerealiseerd, er staat niet één doorhaling in die 600 bladzijden, handgeschreven. Ik heb gezocht, Lex, niet één doorhaling. Alles zat zo helder in zijn hoofd, ja. zo traumatisch. Zeker. We hebben nu het begrip Vietnam-trauma, ja. nee, Vietnam-trauma is misschien iets anders, maar toch, we hebben oorlogssyndroom, post-traumatic stress-syndroom. Ja. Uh, stress wat we dat ook noemen. Nou, deze man had dat. En die heeft het vijftien jaar later opgeschreven. zonder één doorhaling. Dus wat ik daar aantrof. was eigenlijk al een verhaal. Een kunstwerk. Was al een kunstwerk. En dat heeft hij nooit geweten. Hij heeft het mij gegeven, bijna argeloos. denkend: ik ben een mislukte schilder. En over die mislukte schilder. heb ik ook nog iets te zeggen. dat ik dringend vind om te zeggen. Stel dat hij een groot geslaagd kunstenaar was geworden. Dan was het niet zo'n ontroerend verhaal. Maar hij is een kleine schilder gebleven. Een man die heel zijn leven Rembrandt, Rubens, Van Dijk, Titiaan, Rembrandt heeft gekopieerd en dat eigenlijk helemaal niet slecht deed. En een echte artisan was, een ambachtsman. Iemand die mij haarfijn kon uitleggen wat het is... om een goede fijne lijnolie van die en die kwaliteit... te mengen met dit en dat pigment. En hoe je een goede cicatief maakt. En hoe je die met een pijpje over je schilderij moet blazen. Want er bestonden geen sprays. En al heel die, die magie van die materialen die hij mij heeft getoond die hij van zijn vader de Fresco-schilder had gekregen... en naar mij heeft overgedragen. Die heb ik proberen om te zetten in een magie van het literaire. In die zin is mijn boek ook een literaire remake... van zijn picturaliteit. blijft in de familie vanavond bij Casaluna in gesprek met Stefan Hetmans, schrijver, romancier, essayist, verhalenverteller, publicist. Um, ik las net een e-mailbericht van iemand die zegt van het is niet waar wat u gast vertelt, het is verzonnen. <laughs> <laughs> um, maar dit is, deze muziek is van jouw broer. Ja, het is mijn broer, de ja, ja, ja Wat een talentvolle familie. Wat een heerlijke muziek op dit moment natuurlijk. Ja. Het nummer heet Sou les Rensabre. Hij heeft het, uh, het is een plaat die hij gemaakt heeft met een uh, Franstalige bassist. Mijn broer woont uh, in Brussel. En de hele jazz scene in Brussel is heel tweetalig. En drie of vier of vijftalig maakt het uit. Uh, de bassist heet Alexandre Furnel... Is er is samen een plaat gemaakt met vooral muziek... van uh, mensen als uh, Keith Jarrett en Coltrane. Maar die ze dan op hun manier bewerkt hebben. Maar dit is een nummer van de bassist. Toe leek Onder ja. de grote bomen in de zomer. Het heeft zoiets van lush life. Ja. Uh. Dat is overigens wel iets wat, je, wat jij een goed ding vindt. Later, uh, later. Late. In plaats van krampachtig overal. Ja, dat is, ik wijs even naar het boek. De mobilisatie van Arcadia. Je dat, een beetje, dat moderne levensgevoel beschrijft als iets waar wij voortdurend maar achter de dingen aan moeten jagen. Terwijl eigenlijk is dit wat je zou moeten doen. Zo moet je leven. Ja, ik denk dat ze de neuroten van het genot geworden zijn. Ja. Ja. Ik denk dat ze het genot uh, ongelooflijk verknoeien door achteraan te hollen. Omdat het ware genot uh, is geen gesloten hand, maar is een open hand. En... Ja, ik denk dat we met heel onze assertieve genotscultuur... Uh, vreselijke neuroten zijn geworden. Ja. En dat het gevoel van Soe Grand dat is totaal anders is. Ja. Dat het is, let it be, let it be, ja. laat het maar zijn. Ja. En misschien heb ik dat meegekregen van thuis uit, dat weet ik niet. Ja. Dat, dat, dat idee van, dat kan niet waar zijn. Wat iemand, uh, hm? een van de luisteraars, uh, bericht via e-mail... Als ik het goed lees, hoor, maar zo'n ongeloof. Dit is te mooi om waar te zijn. Ja. Snap je het? Ik vind dat een prachtig compliment. <lacht> <lacht> maar ik moet het applaus verwijzen naar mijn grootvader. Ja. Ja. <lacht> ja. Um, maar toch nog één ding daarover zeggen. Dat, het, dat die vorm... Hè, dat, het, dat het allemaal waar gebeurd is... maar dat er ook een vormgevoel uitspreekt wat ook beslist heel erg belangrijk is en betekenis heeft. Ja, ja, ja, ja. Ik denk het wel. Ik denk dat um, die hele ja, vreemde, complexe combinatie... die voor mij heel Vlaams is... tussen uh, enerzijds een vorm van heel diep nonconformisme en wat denken ze wel, ik, ik doe mijn eigen zin. Vlamingen zijn, zijn ook geuzen geweest in de... Hmm. Oorlog tegen Alva en de, de religieuze strijd daar de godsdienstoorlog. Uh, de Vlamingen die dan optrekken in de Eerste Wereldoorlog. De, de hele Vlaamse cultuur is altijd een cultuur geweest van anarchisme. Dat zie je ook bij Louis Paul Boon en bij Klaus. En anderzijds een pragmatisme. En daaruit is voor mij, volgens mij een cultuur ontstaan... die heel erg aan de ene kant op de ervaring gericht is, op het directe leven, op no-nonsense. Zelfs dieper dan morele principes. Zoiets hebben van, ja, maar wat beslis je nu met je morele principes? Waar sta je nu? Wat doet dit nu met jou? En anderzijds toch een cultuur die voor ons ook zichtbaar is... in schilderijen, in overlevering van beelden... en niet van woorden alleen. Want een cultuur die denkt dat je in woorden alles... aan waarheid kunt Aanraken, is volgens mij ook fout. De beelden hebben ook waarheid. De beelden doen onze woorden verstommen. En dat is dan toch iets in het katholicisme... dat ik blijf verdedigen als een niet-katholiek... maar iemand die daar wel in is opgegroeid. Dat is dat de beelden voor een stilte van de waarheid zorgen. En dat er een vorm is... een vormbewustzijn van de waarheid... die daaruit kan ontstaan. Hmm. En dat is wat ik eigenlijk heb meegekregen van thuis uit. Dat er dingen zijn die waar zijn voorbij al ons geklepper en getetter en geargumenteer ja. en dat is een diepte van de waarheid die pijn doet, maar die ook troostend kan zijn en die en dan, dan raak je aan een categorie in het menselijk leven die je, uh, waar één woord voor is uh, tragiek en je gebruikte het woord al uh, om, om het leven van je grootvader uh, uh, te benoemen Eigenlijk dat een, een werkelijk diep tragisch uh, bestaan ook in sommige aspecten althans. Je hebt ook over, over de klassieke Griekse tragedie... een hele essaybundel essay gewijd. Um, het zwijgen van de tragedie. En daar zeg je eigenlijk met zoveel woorden precies hetzelfde. Dat er, um, dat er een, een tragiek is die zich onttrekt aan onze woorden. Aan onze taal. En dat vind ik eigenlijk wel heel fascinerend. Omdat je er nu zelf ook aan komt. Daar zit... Daar zit Iets wat je niet alleen maar moet af, afwijzen, maar er zit eigenlijk een soort... Ja, ik weet niet hoe je dat moet benoemen, maar daar zit iets, iets, bijna iets vruchtbaars. Om daar contact mee te blijven houden. Iets wat we niet onder woorden kunnen brengen, wat we niet kunnen beargumenteren als goed of kwaad. Maar wat waar is. En wat zich zichtbaar maakt in de, klassieke, in de handelingen van de, van de klassieke tragedies. Ja, daar ben ik absoluut van overtuigd. En voor mij is dé iconische figuur in dat verband Antigone. Antigone zwijgt op een bepaalde manier. Ze spreekt dus, natuurlijk, uh, he, ze is overhaardig. He. Dus het meisje dat uh, per se wil dat niet één van haar twee broers... die zijn omgekomen in een onderlinge strijd... maar allebei de broers begraven moeten worden volgens de, de riten. Ja, ja, het is een ingewikkelde kwestie. Uh, uh, haar vader is uh, Oedipus... He. Zij heeft een zus Ismene en ze heeft twee broers... Eteocles en Polyneikes. En er was eigenlijk een afspraak dat wat betreft het regeren van Thebe... Eteocles en Polyneikes zouden afwisselen. Maar als puntje bij paaltje komt, wil... Uh, Eteochles zijn plaats niet afstaan aan Polynakus. Dus Polynakus zegt: Wat denk je wel broer? Het is nu mijn beurt. En het trekt tegen hem op met legers van vijandige stadstaten. Dat wordt beschouwd als een vorm van, van hoogverraad. Die twee broers doden elkaar in de strijd. En Creon, de neef van uh, Antigone. Um, en schoonbroer, herinneren van uh, Oedipus. Um, beslist. Dat de ene een staatsbegrafenis krijgt, Eteocles, want dat was de reguliere heerser. En dat de andere, die tegen de stad is opgetrokken, Polynices, uh, zal ten prooi worden gegeven aan de, de hyena's, de, de, de kraaien, de gieren. En dus zal moeten rotten. Nu, dat is een afschuwelijke straf, want het betekent dat je dat je ziel nooit zal vrede vinden, je mag niet begraven worden. Dat is bijna een prehistorische doem. Men heeft in de prehistorie ontdekt dat je lijken moet begraven... want dat anders besmetting ontstaat. Dus Creon, die de besmetting van de stad wil teniet doen... zal de besmetting van de stad juist weer in gang steken doordat hij iemand niet laat begraven, maar dat beseft hij niet. Hij denkt namelijk dat hij helemaal volgens de wet handelt. Hij is een verlicht mens, hij is een rationeel mens... en zijn argumenten zijn ook allemaal rationeel. Terwijl Antigone daar staat en zegt... ja, maar nee, er zijn ongeschreven wetten. Er zijn wetten die mij zeggen dat je geen lijk boven de grond laat liggen. Er zijn wetten die mij zeggen dat ik huiver voor de goden. En hij heeft zoiets van, wat denk je wel, meisje? Hm. En die Antigone heeft wat zij noemt in het Grieks... agrapta nomima ongeschreven wetten. En die moet je respecteren. En voor mij was dat het punt... voor mijn onderzoek naar de tragedie... ik heb er ook mijn proefschrift over gemaakt... na het schrijven van dat boek... over wat zwijgt er nu... in dat tragisch bewustzijn van de Grieken... En na een tijd kwam ik eigenlijk op het zwijgen dat altijd in onze ervaringen zit. Er is toch altijd iets wat zwijgt in onze ervaring. Wat je niet kunt begrijpen. Ja, absoluut. Wat je niet kunt zeggen, dat is de stilte van de tragedie van het leven van de mensen. En wie dat niet op zich kan nemen, dat er iets is wat je niet kunt zeggen, die zal het eigenlijk ook nooit. Die zal er nooit in vrede mee zijn. Maar het, het gevaarlijke aan een dergelijke. Uitspraak is dat veel mensen meteen zullen zeggen: Oh, je bent waarschijnlijk voor dat onuitgesproken, dat mystieke en zo. Je bent waarschijnlijk voor dat soort van priesterlijke gedoe. waarin we niet moeten zeggen wat het is. Dus je bent eigenlijk een anti-emancipatorische geest. Die, die tegen de verlichting is. Hmm. Nee, daar gaat het me helemaal niet over. Het gaat ermee over dat er in onze verlichte samenleving. dingen blijven. die we niet op de manier gezegd krijgen die we willen. En dat daar onze tragedies uit ontstaan. Ik citeer even de niet in, in de lage landen echt liefde uh, psychoanalist en filosoof Lacan. Volgens wie het onderbewuste toeneemt met wat je zegt. Dus je hebt eigenlijk geen onderbewuste als je begint te spreken. Maar je krijgt een onderbewuste en een verdrongene juist omdat je spreekt. Er is dus altijd een soort rest aan wat je zegt. Mm. En die rest verteer jij niet. Die rest is wat jij niet kunt verwerken... en die zal terugkomen in je dromen en in je, nacht, je nachtmerrie. Ja. En daar moet je je zien mee te verhouden. Zal die ook terugkomen in een samenleving? Die komt in de samenlevingen terug. Kijk naar de Nederlandse samenleving. Kijk naar de Vlaamse samenleving. Kijk hoe verscheurd wij zijn tussen emancipatie en traditie. Kijk hoe de demonen terugkeren. Ja. Kijk, zo, zie je, zo zie je het. Jij ziet, dat, ja, dat is, jij ziet wat er nu ja, gebeurt, is dat de, de demonen terugkeren. Heel dat hysterische euroscepticisme van... we moeten de gulden terug hebben. Ja, wat denk je dat je gaat krijgen? Hm. Een gulden van, van, van, van de helft van zijn bedrag? Wat, wat, wat, wat gaan we doen? Europa is te snel gegroeid. Dat is zo. Hm. Maar kun je daarin terug? Kun je een economische wereld scheppen... die rechtvaardig is, die over solidariteit gaat. Kun je nog een sociale wereld scheppen zoals u en ik... die eren en eerbiedigen en willen? Met een stap achteruit? Nee, je moet die stap vooruit zetten. De demonen uit het verleden die ons beheersen... Uh, zijn nationalistische demonen. En dat zijn ook ongeschreven wetten. Dat zijn ook diepe wetten in ons. Niet alle ongeschreven wetten zijn goede wetten in ons. Sommige wetten die ongeschreven zijn in ons zijn door de angst ingegeven. En dat alles is de tragedie van het hedendaagse... van ja. in de wereld leven waar je leeft. En net zoals Antigone verloren was met wat ze wou... en wat ze eigenlijk wel begreep en wat ze dan niet wou... en wat ze weigerde en wat Creon wou zeggen... want Hegel zegt ook, je kunt geen van beide ongelijk geven... Ze hebben allebei een ja. punt. De een wil de staat inrichten, de ander wil de emoties beschermen. Wel nu wij ook in de hedendaagse wereld. De ene willen onze emoties beschermen en onze tradities. En de andere willen onze vooruitgang beschermen en onze rationaliteit. Daar raak je eigenlijk nooit helemaal uit. Nou, want dat is natuurlijk dan de vraag. Hè? Antigone die draagt haar lot. Is bereid om te sterven. Daar komt het op neer. Ja, voor, voor, voor haar, ja. haar overtuiging. Ja. Maar um, de vraag is natuurlijk. Als modern mens. is het mogelijk om een, om, een, om een verhouding te vinden. tot dat wat nog net zo goed in ons leven tragisch is? Wij denken natuurlijk vaak: wij beheersen het leven. We doen krapachtige pogingen om. door wetten en regels en, en, de, en onze rationaliteit. om uit te stralen dat wij het leven beheersen. Jij zegt: er is een fundamentele categorie daaronder, namelijk die van de tragische... waarbij dat juist voorkomen belachelijk wordt gemaakt. En is het, is het mo mogelijk om, om er een verhouding toe te vinden... tot die, tot die tragische kant van ons bestaan? Sterker. Uh, ik denk de... ook aan je grootvader. Hè? Die, die, mm -hmm. je gro de, is het zo dat je grootvader daar bijvoorbeeld... op een of andere manier een voorbeeld van was? Ja, hij had wel een bepaalde verhouding gevonden... tegenover de tragiek in zijn leven. Ja, dat is moeilijk om, om daar een regel uit te puren. Maar ik geloof wel dat we te snel zijn allemaal. Dat we te panisch zijn, dat we te snel reacties willen... dat we te snel gezien willen worden. Dat we dus te weinig alleen kunnen zijn, dat denk ik wel, ja. Hoe doe jij dat? Uh, ik probeer dat in alle bescheidenheid. Uh, ik probeer alleen te kunnen zijn, ja dagelijks. Ik heb de luxe natuurlijk ook inmiddels... dat ik niet meer moet werken. Maar zelfs toen ik werkte had ik het gevoel van... nu en dan moet je alleen zijn. En je moet, je moet in je spiegel kunnen kijken... S ochtends. Hm. Je moet kunnen niet beschaamd zijn... voor jezelf. En je moet kunnen je eigen verhaal... doorprikken en denken... geloof ik mijn eigen verhaal, ben ik wel zo geweldig bezig. Want wat ik vooral leerde... uit die tragedie van Antigone... en ook die van Medea waar ik ook een heel hoofdstuk over heb, is... dat zo'n Jason die allerlei rationele smoesjes heeft... om zijn vrouw aan te kaarten dat hij een jong prinsesje van 19 gaat neuken... in plaats van haar, um, dat zijn verhaal helemaal sluit. Dat zijn verhaal helemaal consistent is. Maar dat een sluitend, rationeel opgebouwd verhaal... dat helemaal logisch in elkaar zit nog altijd niet garandeert dat je de waarheid spreekt... en dat die medea die daar voor je staat... die zegt, heftig, ik zal je kinderen vermoorden... want er is geen andere manier om jou duidelijk te maken... dat je een klootzak bent. En daar kom je in een heel duistere ruimte van de moraal terecht. Van degenen die geen stem hebben om te spreken. Uh, Slavoj Zizek heeft ooit gezegd... het geweld van het terrorisme... dat is het symptoom van de kapitalistische wereld. Ik weet niet of het klopt... Maar er is wel iets voor te zeggen. We hebben geweld uitgelokt, zonder dat we het wilden. De hele Obama-regering moet daar leren mee omgaan. Met het feit dat er geweld wordt uitgelokt in de wereld. Waarvan je zegt: oh, hoe, wij waren, wij waren toch uh, heel goed, goed, goed mensen. We zijn toch netjes. Wat doen we nu verkeerd? Waarom wordt die nu zo kwaad op ons? Heel die westerse hysterie waarvan ik dan denk... ja. Ik zeg niet dat wij onze westerse beschaving moeten afzweren... maar dat we misschien wel eens moeten nadenken... op welke manier wij een verpletterend vertoog houden... voor mensen die niet te woorden vinden... en degene die niet te woorden vinden. Dat is eigenlijk, volgens mij, waar de tragedies over gaan. Zowel Medea als Antigone. Daar zijn het natuurlijk de vrouwen die niet kunnen spreken. Omdat het over wat men dan noemt... fallocratische samenlevingen gaat. Waar de mannen spreken en de vrouwen hun mond moeten houden. En waar één woord van een vrouw voldoende is... om een rijk of een dynastie... zoals van de Labda Cost, te laten verkruimelen. Omdat een vrouw nee zegt. Bij ons zijn dat misschien... de mensen zonder papieren. Zijn dat misschien al die hulpelozen... die in Lampedusa stranden. Die ons tonen... Misschien is jullie verhaal wel niet zo mooi als jullie denken. Ja. En voor mij is dat de stilte van de tragedie. Dat is het zwijgen van de tragedie. En het komt altijd weer terug. <tied> Wat mij betreft gaan we nog een paar uur door, misschien wel de hele nacht. Stefan Hetmans, even uitleggen wat dit was. Dit was uh, René Thomas met Jacques Pelzert. René Thomas is een van de grote mythische Belgische gitaristen. heeft met uh, Charlie Parker gespeeld. Ja. Met nog een aantal groten van deze wereld. Uh, Luijks is eigenlijk uh, begonnen in de traditie van Django Reinhardt. En een van zijn grote opvolgers is de in België wereldberoemde... gitarist Philippe Catherine, Die ook uh, ja, de hele wereld heeft afgetoerd. Onder andere met Toots Thielemans en zo. En ik denk dat me, mijn broer zelf, van wie we eerder ja. uh, muziek hoorden... diezelfde traditie past van de Belgische gitaar-jazz... Ja. Uh, ja. Dus, dus daar maken we dan ook even kennis mee. Wat ik ook erg leuk vind trouwens. En het is het swing natuurlijk. En, en, en dan ja, begrijpt het als een muziek draait. Dat je dan ook altijd even toch door blijft praten. Tijdens een interview. En dan zegt Stefan tegen mij. Waar wil je het nu nog over hebben? Stel nog eens een groot onderwerp aan de orde. Heb je dat nog? Ja, weet je waar ik aan dacht? Empathie. Ik vind eigenlijk... Het enige woord dat ontbreken, ontbroken heeft aan dit gesprek. En dan kijkt hij op de klok en dan ziet hij dat het... Um, drie minuten en tien seconden voor twee is. En dan denkt hij... Ja, hoe wil je nou in drie minuten en tien seconden iets over empathie zeggen? Terwijl dat misschien wel het wezenlijk is. Het mooie is, je begint je roman met een beeld van je grootouders... in het zwart gekleed op het strand van Oostende. Zoals je als kind, spelend in het zand, in de golven... ze gezien hebt niet beseffend wat daar achter zat... wat er in die mensen zat. En misschien is door die roman te schrijven... dat eigenlijk wel een daad van empathie. Door bloot te leggen... je te verplaatsen in hun leven. Ik zou het niet mooier kunnen zeggen. Dat is zeker zo. Ik denk trouwens dat je... geen kunstenaar of geen schrijver kunt zijn... als je je niet kunt verplaatsen in een standpunt van mensen... met wie je niet eens bent. Als je dat niet kunt... Dan kun je ook niet leven, volgens mij. Als dat... je alleen kunt inleven, als je alleen empathie hebt voor je eigen standpunt... dan ben je volgens mij sukkel. Dus is even moet de mooiste kunnen... apologie van de kunst natuurlijk. niet. Ja, je moet je kunnen inleven in het standpunt van iets wat jou vreemd is. Ja. En mijn grootvader kon dat heel goed. En ik denk dat dat misschien ook met die hele... wat ik dan noem die apotheose van de schilderkunst te maken heeft omdat kijken naar figuren die jou vreemd zijn. Ik ben een geweldig bewonderaar van Tiepolo bijvoorbeeld. De manier waarop Tiepolo mensen schildert, dat is jou altijd vreemd. En het is juist omdat het jou vreemd is dat het jou moet aantrekken. Mm. We leven tegenwoordig in een tijd waarin de mensen alleen nog houden van wat ze kennen. En dat is bangelijk en dat is hysterisch en dat is klein. Je moet ook kunnen houden van datgene wat jou juist aantrekt, omdat het vreemd is. Dat is de diepe betekenis van het woord erotiek eros, He? datgene wat jou vreemd is, wat je niet kent, en wat je daartoe aangetrokken zijn. Ja. ja, dat noemen we onze tijd zo erotisch, maar in wijze zijn is dat hij niet. dat niet, is heel self-censored. Ja? Goed, Stefan Hertmans. Um, ja. <lacht> Ik ben er eigenlijk door met je over te praten, alleen nog maar meer van doordrongen... dat het een fantastisch, uh, heel bijzonder boek is dat je hebt gemaakt samen met je grootvader, en Terpentijn. Dus dank je wel. Dank je voor je komst natuurlijk ook hier naartoe. Het boek gaat zijn gang door de wereld. Uh, Nederland, maar ook het buitenland. Het zal vertaald worden. En ik zou zeggen, lees het maar. En zometeen komt natuurlijk de, mijn collega's van de EO. Dit is de nacht. Komen uh, het werk hier op deze zender voortzetten. Morgen heeft Klaas Drupzen als gast Remon van Groenewoud. We blijven Leentje Buur spelen... Um, die gaat op tournee uh, met de kreet bijna volwassen. Ach, doe maar niet. Een grootvader kunstenaar. Ja. Ik ben ook wel eens bang. Net als jij. En jij. En ik. En ik. En CRV.